Uur. Het NOS-journaal. Door Altmegens. Goedemiddag. Doodstraf voor demonstranten in Bachrein. Veel overtredingen bij opvragen persoonsgegevens. En 35.000 banen weg bij elektronica-concern Panasonic. Het is wisselend bewolkt met vooral in het midden en zuiden van het land wat buien. Daarbij kans op onweer. In het noorden is het zonniger. 15 tot 20 graden wordt het vandaag. Morgen zo'n beetje hetzelfde weerbeeld met opnieuw in het midden en zuiden een enkele bui. Zaterdag is er weer wat meer zon, maar in het zuiden nog altijd kans op een bui. In Bahrein zijn vier demonstranten door een militaire rechtbank ter dood veroordeeld. En drie anderen kregen levenslang. In februari begonnen de betogingen in het oliestaatje... Overwege Shiïtische moslims eisten een eisen meer democratie. Correspondent Nicole Fever, Nicole. Uh, vier keer de doodstraf, drie keer levenslang. Waarom uh, krijgen die demonstranten zo'n zware straffen? Nou, ze werden verdacht van moord met voorbedachte raden op twee overheidsdienaren, die twee agenten. Ze zouden expres over hem heen zijn gereden. En zei de rechter vooraf al: ze hebben gehandeld uit terroristische overtuiging. Nou, toen zag het er al niet best uit voor de rechtszaak. Hij speelde, het speelde zich allemaal af. Achter gesloten deuren. De familie nog, mocht niet gezien worden. Er was geen toegang tot uh, goede verdediging. Ja, en de veroordeelden die hielden altijd vol onschuldig te zijn. En de oppositie die zegt nu van deze straffen... die, die zijn echt uh, te zwaar. Het is onterecht. En die vraagt nu aan de internationale gemeenschap te protesteren... om ervoor te zorgen dat deze straffen niet worden uitgevoerd. Is het bedoeld om, om een voorbeeld te stellen? Om, om flink zwaar te straffen en te intimideren? Ja, en dat, dat zou ook wel lukken. Er zitten nu nog honderden mensen vast die binnenkort ook voor, voor de rechter moeten verschijnen. Daarnaast zijn er honderden mensen die deel hebben genomen aan de demonstraties. Die hebben hun, uh, hun baan verloren. Maar nou, de overheid die ontkent dat. Maar volgens de oppositie is dat toch ja. echt zo. Verder is iedereen erg bezorgd over de behandeling van de mensen in de gevangenis. Er zijn berichten dat er tenminste vier mensen in gevangenschap zijn overleden. Nou, dat wordt internationaal wel veroordeeld. Maar ja, ook niet, niet te veel. Er wordt gewoon keihard uh, opgetrokken tegen de opstand in, in Bahrein. En ja, op dit moment is, is het land een beetje afgesloten. De media wordt niet toegelaten. Ook de rechtszaken kunnen niet worden, worden verslagen. Ja, en de oppositie die doet zijn best om de protesten voor te zetten. Maar met bijzonder weinig succes. Ja. Wat, wat willen de demonstranten eigenlijk, Nicole? Nou, Ze willen eigenlijk meer vrijheid en gelijke rechten. In, uh, in Bahrein is er een, uh, een soenitische familie aan de macht. En eigenlijk alle... Belangrijke militaire en uh, politieke functies die zijn in handen van mensen die daaraan gelieerd zijn. En 70% van de bevolking is Shiïtisch. Nou is er wel een gekozen parlement waarin ook Shiïten zijn vertegenwoordigd. Maar eigenlijk heeft dat parlement niks te zeggen. En ja, de opstandelingen die willen gewoon meer vrijheid en ja, meer beschikking over hun leven. Nicole, Lefever, dankjewel. Syrië dan. De Syrische ambassadeur in Groot-Brittannië is niet welkom bij het huwelijk tussen prins William en Kate Middleton. Het Britse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de uitnodiging ingetrokken. Het ministerie noemt de gewelddadige aanvallen op demonstranten in Syrië onacceptabel. Syrische agenten en militairen zouden de afgelopen weken zeker 500 burgers hebben gedood bij protesten tegen het bewind. Volgens mensenrechtenorganisaties zijn duizenden mensen gearresteerd... of vermist geraakt sinds de betogingen zes weken geleden begonnen. Of de cijfers kloppen is niet duidelijk. Want uh, ook hier geldt hetzelfde als in Bahrein: De Syrische autoriteiten maken het journalisten erg moeilijk... om hun werk te doen in het land. Dan weer naar het binnenland. Politiekorpsen overtreden de wet... bij het opvragen van telefoongegevens bij telecombedrijven. De opsporingsdiensten mogen die gegevens opvragen... als er een vermoeden van een misdrijf is... Maar in veel gevallen kan de politie het raadplegen van de gegevens niet verantwoorden, zegt het College Bescherming Persoonsgegevens. Janet Beuving van het College Bescherming Persoonsgegevens. Uh, mevrouw Beuving, op welke manier overtreedt de politie de wet? Dat gebeurt op drie manieren. Allereerst hebben ze de autorisaties niet op orde. Uh, dat, de autorisatie is dat uh, de, de, de toegang tot uh, dit soort gevoelige gegevens wordt geregeld. Zodat niet alle mogelijke politieagenten die helemaal niet met een dergelijk onderzoek te maken hebben er zomaar in kunnen. Dus een autorisatie regelt wie er wel en wie er niet binnen het korps toegang heeft. En dat blijkt gewoon niet goed geregeld te zijn. Dat is één. Het tweede punt is uh, dat de beveiliging van uh, de telefoonlijnen niet op orde is. De telefoonlijnen waarmee gewerkt wordt. Um, want een, een deel van de gegevens die ze opvragen, vragen ze rechtstreeks bij de telecomaanbieders. En dat gaat gewoon via, tot onze verrassing mag ik wel zeggen, via openbare telefoonlijnen zonder aanvullende beveiligingsmaatregelen. En dan heeft u nog een derde punt. Ja, en een derde punt. We hebben namelijk ook naar concrete dossiers gekeken. We hebben gezegd, er vinden zoveel van die bevragingen plaats. Dat men concrete telefoonnummers bij concrete Nederlandse burgers is gaan opvragen. En we hebben er gewoon een aantal uitgepikt. Zo willekeurig in overzichten van op welke datum hebben nou welke bevragingen plaatsgevonden. Hebben wij er een aantal uitgepikt en gezegd, die willen we. Die willen we, die willen we. En, ja. en vervolgens hebben we gewoon dossiers gevraagd. En Zijn we in de dossiers gaan kijken, kan het korps zich verantwoorden voor deze bevraging? Wat was de reden van deze bevraging? Voldeed men aan de wet? En de conclusie was dat in een meerdeel van de onderzochte dossiers... men het niet kon verantwoorden waarom deze gegevens waren gevraagd... en men kon niet uitleggen dat men aan de wet voldeed. En vooral die laatste lijkt me essentieel, dat de politie zich dus niet aan de wet houdt. Ja, dat is, dat is vrij schokkend, is kan ik wel zeggen. Dit is een zeer ernstige uh, conclusie en, en zeer, zeer ernstige overtredingen die we hebben aangetroffen. Ja, hoe is dat mogelijk? Um, ja, dat, dat blijkt spe, blijft speculeren. Um, he, dus, dus als, als toe, onafhankelijk toezichthouder moet ik dat natuurlijk niet doen. Um, he, het, het, het, het kan zijn dat men uh, administratief de zaak gewoon niet op orde heeft... Het kan zijn dat er meer aan de hand is. Hoe dan ook is, is het ernstig. En, uh, en ik denk dat de verantwoordelijke minister zich uh, ja, hier ook flink uh, zorg over zal maken. En als het goed is hier, als de WDWG mee aan de slag gaat, om dit in orde te maken. Uh, hoe heeft u dit ontdekt? Dus u vertelde net van we hebben uh, zaken opgevraagd. Is dit een, een landelijk beeld? Um, ja, we hebben, uh, we hebben zowel onderzoek gedaan bij het CIOt, Dat is de, de organisatie die tussen de politiekorpsen en, en de telecomaanbieders zit. En die in feite die geautomatiseerde bevraging, he, die dat organiseert en stroomlijnt. Yeah. Maar we hebben ook onderzoek gedaan bij twee concrete korpsen. Dat is, het korps National, sorry, dat is de Nationale Recherche. Um, en dat is het korps Haaglanden geweest. Um, ja, we, he, dat is hoe wij werken. Uh, we, we gaan dan niet meteen alle korpsen pakken, maar we pikken een aantal vrijwillekeurige. Uit. En steekproeven en, ja, blijven het. Um, en daar zie je dit beeld uitkomen. Um, ik ik uh, zou me kunnen voorstellen, uh, minstens dat de andere korpsen zich ook flink even achter de oren krabben en heel grondig gaan kijken of bij hen de situatie uh, wellicht hetzelfde is, even zorgelijk is als bij deze korpsen. Janette Beuving van het uh, College Bescherming Persoonsgegevens. Ik dank u wel. Graag gedaan. Dit is het NOS journaal. door Alt meegens. Japanse elektronica-concern Panasonic wil de komende twee jaar wereldwijd 35.000 banen schrappen. En dat is ongeveer 9% van het totale personeelsbestand. De meeste banen vervallen buiten Japan. Panasonic wil de kosten drukken, zodat het de concurrentie met andere bedrijven uit Azië beter aan kan. De elektronica-concern heeft vooral last van Samsung in Zuid-Korea. Dat is marktleider op het gebied van flatscreen-tv's. In de Benelux werken er ongeveer 100 mensen bij Panasonic. En die blijven volgens de Nederlandse tak van het bedrijf waarschijnlijk buiten schot. In de Verenigde Staten is het dodental door tornado's gestegen naar 159. Alleen al in de staat Alabama zijn 128 mensen omgekomen. Honderden mensen zijn gewond geraakt. Op veel plaatsen is de elektriciteit uitgevallen... omdat hoogspanningsmasten zijn omgewaaid. Verscheidene staten hebben de noodtoestand uitgeroepen. Daardoor kunnen ze een beroep doen op federale noodhulp. President Obama heeft al aan de getroffen gebieden hulp toegezegd. Ze worden onder meer teams gestuurd... die tussen het puin moeten gaan zoeken naar overlevenden. Zo'n 70.000 kinderen worden jaarlijks geconfronteerd... met een scheiding van hun ouders. En dat heeft voor een derde van hen blijvende gevolgen. Sieren begint daarom een campagne om ouders te helpen... de scheiding voor de kinderen zo soepel mogelijk te laten verlopen. Onder andere met een radiospotje. Ik hoorde, als jij het huis neemt die jongens? You, ze hebben problemen rond depressiviteit, rond een slecht zelfbeeld. Ze hebben problemen rond vandalisme, agressief gedrag. Ze hebben schoolproblemen, concentratie, mindere schoolprestaties. En ze beginnen helaas ook eerder met roken, drinken en blouwen En doen dat ook vaker, om eens een paar te noemen. Dat zijn de directe gevolgen. Ik hoorde, je moeder maakt ons kapot. Dan komen ze bij u terecht, mevrouw Van de Erebem. Ja. U bent familietherapeut. Ja. Wat kunt u voor ze doen? Er eh, zijn natuurlijk een paar hele grote voorwaarden. Hè? Dat ouders ouders blijven, ex-ouders bestaan niet, dat je ze daarin ondersteunt... en dat je kinderen laat zien dat ze trouw mogen blijven aan beide ouders. En dat is voor kinderen soms heel helend. Maar als ouders het kind trekken naar één kant... dat is de meest slechte voorwaarde die kinderen kunnen meemaken. Dat noem je een gespleten trouw van kinderen, gespleten liefde dan zullen ze daar altijd last van houden. Ja, dat zag ik ook ergens, hè? dat die kinderen heel lang hun best doen... om die ouders maar bij elkaar ja, te dat houden. Dat maakt kinderen dus van gescheiden ouders snel volwassen... want ze staan eigenlijk boven de ouders in de conflicten. Dus voor de scheiding zijn kinderen heel druk bezig. Hebben daardoor ook het gevoel als vader of moeder verdwijnt... dat, hun dat het hun schuld is. Dat ze en dat, dat is belangrijk, dat je kinderen ook laat zien hoe ze gewerkt hebben om die ouders in die liefde te verbinden. Dat het niet lukt, dat het de schuld van kinderen niet is... maar dat die ouders ouders blijven. Ik hoorde, als je nu naar je vader gaat, kun je daar blijven. Je huwelijk is mislukt. Dat wil niet zeggen dat je als ouders mislukt bent. Dus daar zit de bemoediging, ook van de schierencampagne, ook op die website om mensen te helpen om dat te kunnen. Ik hoorde, ik wou dat we nooit kinderen hadden gekregen. Je bent machteloos, je bent verdrietig, je hebt angsten... alles en nog wat gebeurt er natuurlijk. Dus je hebt best wel wat steun nodig... En daarom is het fijn dat er nu aandacht voor komt voor een campagne, hoewel het thema natuurlijk niet zo fijn is. Maar het is goed dat de ouders zich meer bewust worden van het feit wat ze aan het doen zijn als ze hun kinderen belasten met hun scheiding. Ze willen wel de ouders, want elke ouder heeft het beste voor met zijn kinderen. Maar ze zijn machteloos in die situatie om dat te doen. En elke steun is goed en nuttig. Trudy van Rijswijk in gesprek met onderzoekers Spruit en Van den Eerenbeend. Op de bodem van het Stieltjeskanaal bij Koevoorde in Drenthe... Ligt dat, is een autowrak gevonden met daarin een stoffelijk overschot. En vermoedelijk is het van een man uit Emmen die sinds 2006 wordt vermist. De auto lag mogelijk al jaren in het water. Een schipper ontdekte het wrak toen hij het tegenaan voer. Mag de minister het aantal tewerkstellingsvergunningen... voor Roemenen en Bulgaren inperken? Daarover gaat het vandaag in de Tweede Kamer... en bij de rechtbank in Den Haag. Bart Kamphuis... Bart, tuiners zijn naar de rechter gestapt over deze kwestie. Waarom? Zij willen dat uh, dit jaar uh, op dezelfde manier tewerkstellingsvergunningen worden afgegeven voor Bulgaarse en Roemeense arbeiders, zoals dat ook in de voorgaande jaren is gebeurd. En dus dat minister Kamp van Sociale Zaken de door hem aangekondigde beperking van het aantal tewerkstellingsvergunningen, dat hij dat niet doorzet. Die minister vindt dat er voldoende alternatieven zijn voor die Roemenen en die Bulgaren, werknemers waar je geen vergunning voor hoeft aan te vragen. En de tuiners die, die bestrijden dat, die zeggen van ja, die, die, die mensen, die alternatieven, die kunnen wij niet vinden. Hm. Uh, zijn nu bij de rechtbank in Den Haag. Uh, is dat meteen vanmiddag uitspraak of uh, gaat het nog even duren? Nee, die tuinders hadden dat natuurlijk graag gewild vanmiddag. Een uitspraak uh, in hun voordeel zodat ze snel aan de slag konden kunnen. Want uh, de aardbeien die moeten geplukt worden. Maar de rechter vindt het toch wel een ingewikkelde zaak en zal pas uh, 4 mei volgende week woensdag dus uh, uitspraak doen. Nou, uh, we ook... de rechtbank gaat er een uitspraak over doen, maar ook de Tweede Kamer praat erover. Uh, in hoeverre uh, verdraagt dat elkaar? Ja, nou ja, de rechter heeft natuurlijk het laatste woord. Maar uh, voordat het zover is uh, volgende week, uh, is er vanmiddag inderdaad dat uh, Kamerdebat. En uh, ja, minister Kamp weet daarin zich gesteund door zijn eigen partij, de VVD. Maar zal zeker ook wel wat kritische vragen kunnen verwachten van het uh, CDA. Een partij die natuurlijk van oudsher uh, een sterke achterban heeft uh, in, het, uh, in het agrarische. Oké. Okay. Bart Kamp, Huis van Uiten Dank je. Ado Den Haag kan in de slotfase van de competitie gewoon gebruik maken van clubtopscorer Abulikin. De aanklager betaald voetbal heeft besloten de rust niet te vervolgen voor een vermeende elleboogstoot. Vorige week in een duel tegen FC Twente. RBC Roosendaal hoeft niet meer te rekenen op geld van de gemeente. De club uit de Jubilar League wilde 700.000 euro lenen. Dat wilden ze nog. En daarmee kan de acute geldnood opgelost worden... zodat het huidige seizoen kan worden uitgespeeld. De KNVB wil dat RBC uiterlijk morgen aantoont dat er genoeg geld is. Als dat niet zo is, dan dreigt de puntenaftrek. En daarmee de kans op degradatie en het verlies van de proflicentie. En de Nederlandse squasters hebben de halve finales bereikt... van de Europese kampioenschappen voor landenteams. In de kwartfinale werd Duitsland met 3-0 verslagen. Het is de negende keer op rij dat titelverdediger Nederland... de laatste vier bereikt op het EK. De hoofdpunten uit het nieuws. Doodstraf voor demonstranten in Bahrein. Veel overtredingen bij opvragen van persoonsgegevens. En 35.000 banen verdwijnen wereldwijd bij elektronica-concern Panasonic. 14 over 1, dit was het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen de NCRV weer met het vervolg van lunch. En dan het economisch nieuws. Geen handel op de beurzen vandaag. Omdat de heer Dijkstra weer de jaarlijkse zeildag van de ondernemersvereniging heeft. Wij wensen hem uiteraard veel plezier. En als sport... De, nieuwe... de beurs wacht natuurlijk niet op u. Daarom zorgt Binken voor dat u overal en altijd kunt beleggen.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 Goedemiddag allemaal, in India en in China is onlangs een grote volksstelling geweest. In Duitsland is er volgende maand eentje. En de vraag is, moeten we in Nederland niet ook weer eens koppen tellen? In het laatste deel van haar radiodagboek vertelt Olga Zuiderhoek... over het verlies van haar partner, Willem Breuker. Gesproken romantiek deden we niet aan. Maar als iemand wegvalt, <laughs> dan blijkt het toch wel... dat het romantischer was dan je eigenlijk je realiseerde. Na half twee is er straks stand.nl. Er is commotie over de toespraak die de oudste zoon van NSB-voorman... Ros van Tonningen houdt op 4 mei tijdens de dodenherdenking in Culemborg. Deze Grimbert Ros van Tonningen heeft afstand genomen... van het gedachtegoed van zijn ouders. Het comité in Culemborg, dat hem heeft uitgenodigd... vindt dat ook hij slachtoffer is in uh, zekere zin. In Joodse kringen, bij oud-verzetsmensen en ook ex-kampgevangenen... is er veel ophef over de toespraak. Wat vindt u eigenlijk?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 Goed, we zouden nu even praten over de voorstellingen, maar de gast die daarover zou verschijnen... die is nog onderweg naar een plek waar ook een microfoon hangt... en dan kan hij met ons praten. Dus zo gauw dat ze gebeurd is, gaan we dat doen. Dus eerst iets anders. Het Radio Dagboek. Deze week met... Olga Zuiderhoek, actrice. Want ik speelde woensdagavond... in ons dorp de schoonheid en het leven van Isra Meijer. Dat was gisteravond inderdaad. Olga Zuidroek heeft door het verlies van haar partner Willem Breuker... een zwaar jaar achter de rug. Maar dat weerhoudt haar niet van om gewoon op te treden. Zoals dus gisteravond in de Bali in Amsterdam... waar ze, voordat ze opgaat, nog snel even een liedje repeteert. Ja, da, da, da, da, da. Ja, misschien dat we tweede... Ja, ja dat. ja, dat als, als je uh, partner is doodgegaan... Ja, dan is dat, dat missen vooral... Dat, dat, is, uh, dat is de verrassing eigenlijk. Want je denkt allemaal er allemaal wel over na. Als je met iemand samenleeft... Van, hoe zou dat zijn als je dan alleen overblijft? En daar kan je je wel van alles bij voorstellen. Maar het is vooral die, die amputatie dat dat... Dat missen, dat, dat, dat verrast je wel steeds weer. Of dat je een geluid hoort en denkt: hé, hey, de sleutel gaat in. Oh nee, dat kan niet. De sleutel gaat nooit meer in het slot. Ja. Dat is, uh, ja, dat heet missen. En dan weet je wel wat dat is, missen, ja. Ja, dat da, da, da, da, da, da. Nee, ja, het lijkt namelijk wel een beetje op een ander dat da, da, da. Nou, die laat ik die nu maar niet doen, maar ja, dan komt die erin. Het ja. het ergens van... Ja, ja, ja, misschien wel van Israël. Ja, volgens mij wel. Ja, ja, ja. Daar, daar, dat, het dat was ik aan het zingen. Ja. Uh, dat denk ik ook. <sweak> ja, dat ja, dat da, da, da. Nee, ik heb nooit afgesproken dat we nooit dood zouden gaan. En ik heb ook nooit afgesproken dat we nooit uit elkaar zouden gaan... Dat soort uh, gesproken romantiek deden we niet aan. Maar als iemand wegvalt... <laughs> dan blijkt het toch wel dat het romantischer was... dan je eigenlijk reali je realiseerde. Maar er is niks aan te doen. En uh, ik sta iedere dag toch weer op. Lekker puur. Welkom allemaal. Geweldig dat jullie er zijn. Uh, ik ga jullie heel kort even terugnemen in de tijd uh, van de vassbima Herfst 1987. Ik wens u veel plezier. Ik word hier gek. Die waren nog zige aan de kapel geweest. Die is met bloed in je ogen. Als er geen straf op stond, had ik jou al lang vermoord. Hoor je dat? Huh? Mijn god, dat kind! Aangelaan onze doodkist. Vader! Het was muisstil. En, en je kan, omdat als je niet aan de beurt bent, zat je nu gewoon op toneel. Dus je kon kijken. En ze zaten helemaal niet te slapen. Maar het was wel muisstil. En, uh, nee, de mensen slurpten het wel op. Dus dan, dan is het goed gegaan. Want anders, als het niet goed gaat, dan merkt het publiek dat altijd. Uh, deze week stond echt in... Uh, ja, de, de, het ging echt over Ischa. En dat uh, vond ik dus een hele leuke week. <lacht> nou, in ieder geval is niet mijn motto... Doe maar gewoon, dan doe je ook gek genoeg. Dat vind ik uh, echt wel jammer. Dat dat een typisch Nederlandse uitdrukking is. Uh, over vijf jaar... Wat? Ja, dan ligt al het nare van, de, van het afgelopen jaar ligt wat langer achter je. Dat, dat, uh, dan kan je er weer wat makkelijker mee omgaan of zoiets. Ja, maar verder. Zoals ik... Al zei ik tel mijn zegeningen en ik sta iedere dag toch weer op. Lekker peu. Het was het laatste deel van het radiodagboek van actrice Olga Zuiderhoek... gemaakt door Anne van der Veen. Het heeft alles te maken met onze uitzending morgen... die er dus niet is in verband met het huwelijk in Engeland. Er vervalt de hele uitzending dus ook uh, het radiodagboek. Um, volgende week, dan is er natuurlijk wel weer de hele week het radiodagboek. En dan volgen we schrijver William Jan Otten. Hij spreekt de 4 mei lezing uit namelijk. Goed, Duitsland gaat de koppen tellen. Zo'n 80.000 ondervragers gaan volgende maand langs de deuren... in de Duitse steden en dorpen voor een grote volkstelling. In Nederland gebeurt het op deze manier voor het laatst in 1971. En lunch vraagt zich af, zouden we in Nederland niet... ook zo'n volkstelling moeten hebben? Peter Doorn, goedemiddag. Hallo. U bent van Data Archiving Network Service... en uh, u houdt u onder meer bezig met deze volkstellingen. Is het uh, eigenlijk niet verschrikkelijk achterhaald... wat ze nu doen daar in Duitsland? Echt langs de deuren gaan en mensen tellen? Ja, dat zal het Centraal Bureau voor de Statistiek misschien wel zeggen. Ik weet niet of dat nou echt helemaal achterhaald is. Want door dat tellen krijg je natuurlijk toch wel een beeld van de bevolking... in Duitsland van dat geval, in dat, geval uh, dat we in Nederland in ieder geval niet meer hebben op die manier. En we zeggen tellen, maar ik neem aan dat ze meer doen dan alleen maar tellen. Ze stellen de mensen ja, ook vragen, hè? Ja, ja, ja, er worden allerlei vragen gesteld over uh, het werk, over het gezin, over inkomen, over... Opleiding die mensen hebben gehad. Allerlei hele elementaire gegevens... die je over een bevolking zou willen weten. Mm. Uh, maar is dat ook altijd de waarheid trouwens wat mensen spreken dan? Oeh, dat... Uh, <laughs> da, da, jo, wat, dat wat heb je uiteindelijk aan de cijfers? Ja, nee, ik, ik, ik denk dat er nou niet zo... Uh, het, het zijn nou ook niet zulke vragen die zo heel verschrikkelijk... Uh, uh, bedreigend zijn, denk ik, voor nee. mensen om te beantwoorden. Ja, maar misschien over, over inkomen... Over, nog niet. Ja, maar, inkomen en opleiding bijvoorbeeld. Uh, ja, je kunt, er, je, kunt er, je kunt er toch even een, een diploma bij uh, bedenken. Bij ja, dat ja. schijnt zelfs dat het wel gebeurt... soms bij mensen die, in een, die een cv uh, ja. inleveren als ze solliciteren. Maar um, ja, ik denk dat, dat zoals... Uh, dat, dat hoort bij het leven. Dat Er ook, er zal ongetwijfeld ook wel een bepaald percentage bedrog bij zitten. Maar ik geloof nou ook niet dat dat iets is om, uh, om wakker van te liggen. Nee. Waarom... Ik denk dat die, die gegevens heel belangrijk zijn om te gebruiken... voor, uh, voor allerlei dingen die met het, uh, het, het plannen van de voorzieningen te maken hebben. Scholen, mm. uh, bejaarden huizen... Uh, Noem maar op. Ja, dat, dus dat is de gedachte erachter. Uh, de vraag is natuurlijk, waarom, want in Nederland voor het laatst in 1971... waarom is dat eigenlijk? Waarom hebben we het daarna nooit meer gedaan? Nou, je zag in 1971, ik, ik was toen zelf nog heel jong hoor... maar uh, uh, toen was er voor het eerst eigenlijk protest tegen de volkstelling. Uh, het, het was uiteindelijk maar een heel klein percentage dat weigerde om mee te doen. Uh, maar er was wel een fel protest. Uh, eigenlijk uh, onder het mom, uh, big brother is watching you... en dat willen we niet. En het ironische is eigenlijk dat vandaag de dag natuurlijk, uh, en het zijn dan misschien nog wel meer bedrijven dan de overheid, on ontzettend veel ja. over ons weet. Uh, wat we vrij en blij uh, op Facebook of via Twitter of uh, ja. allerlei sociale nou netwerken. Ja, van de week nog in het nieuws: TomTom, Tom, die dan gegevens ja. doorgeeft aan de politie bijvoorbeeld. Ja, ja, ja. ja. maar het is ook dus weer een bedrijf die, dat, uh, die die gegevens heeft. Dus die angst die er toen was dat er iemand aan de deur kwam en je ging vragen stellen. Uh, Ik, in feite is dat helemaal ingehaald, zegt u? Uh, in zekere zin is dat wel ingehaald. Ik denk dat onze ideeën over privacy wel, uh, ja, toch wel anders zijn geworden. En uh, ja, er is een, er is een, een prachtige uh, toespraak van een privédetective in de Verenigde Staten... die uh, onder het motto uh, privacy is dead, get over it... <laughs> En hij gebruikt eigenlijk internet als zijn belangrijkste bron... om gegevens over allerlei uh, uh, uh, ja, de meest privé dingen van mensen te weten nou, te komen. Ja. En in de volkstelling vind je dat soort gegevens eigenlijk veel minder. Als je iets... Uh, Privé wil weten over mensen. kun je beter op Facebook kijken dan, uh, dan in een volksstelling, vrees ja, ik. Ja. Dus die gegevens zijn tamelijk onschuldig. En, en, en is dat ook de manier waarop we nu in Nederland... dan dit soort gegevens bijhouden? Dus gewoon door het, ja. het koppelen van allerlei bestanden? Ja, dat is wel wat er inderdaad is gebeurd. En dat is dus ook wel een ironie. Daar waren we toen eigenlijk heel erg tegen. Maar geleidelijk aan is dat toch datgene wat is gebeurd. En ik moet zeggen, daartegen is er nauwelijks uh, protest geweest... vanuit de bevolking... Uh, heel af en toe zie je er wel eens een stukje over in de krant. Uh, maar uh, dat wordt eigenlijk zelfs nauwelijks opgepikt. En ik moet ook zeggen dat het... Ik, ik heb het idee dat het CBS dat ook heel erg keurig en zorgvuldig doet. Als er één overheidsorganisatie is in Nederland... die heel zorgvuldig met de privacy omgaat... en ik werk niet bij het CBS, ik werk er wel mee samen... Uh -huh. dan is dat toch wel het Centraal ja. Bureau voor de Statistiek. Ja. Nou weten ze wat u allemaal zegt, weten ze in Duitsland ook... toch gaan ze daar nog steeds langs de deuren. Waarom? Nou... De, de, een belangrijke factor zou wel eens kunnen zijn dat, uh, dat Nederland is in de eerste plaats natuurlijk veel kleiner en overzichtelijker is om, uh, om dit te doen. En Duitsland is een federale staat met al die verschillende lenden die ook allemaal hun eigen administraties enzovoorts hebben. En dat zou wel eens veel moeilijker kunnen zijn dat dat in Nederland is waar alles dan toch wat uh, ja, puur nationaal is ge georganiseerd. Dat heb je niet zo in Duitsland. Nee. 80.000 mensen op pad die daar langs ja. de deur gaan. Dat kost ook wel wat, denk ik. Dat is enorm veel duurder dan de manier waarop we het tegenwoordig in Nederland doen. Via dat koppelen dus van die uh, bestaande gegevens. Uh, veel goedkoper. En er zijn ook verschillende landen. Maar dat zijn ook landen als Denemarken bijvoorbeeld. Of de Scandinavische landen. Die kijken dan ook... Van, hé, hey, dat zouden we eigenlijk ook wel zo kunnen gaan doen. Nederland is hier wel een voorloper, kan ja, je zeggen. Ja. Ja. Um, nou heeft India net een grote volkstelling gehad. Uh, daar zijn er in de afgelopen tien jaar 181 miljoen nieuwe inwoners bijgekomen. Dat is ongelooflijk. Ja. Ook in China hebben ze net de balans opgemaakt. Uh, ja, dat zijn enorme getallen. Maar ook daar ja. gaan steeds nog mensen langs de deuren. Ja, daar ligt het denk ik wel... Anders ook wat betreft de kwaliteit van de bestaande overheidsadministraties. En die zal wel in China beter zijn dan in India, eh, veronderstel ik. Um, maar um, uh, ja, toch in zo'n heel agrarische uh, samenleving... Uh, voor een belangrijk deel nog. Er zijn natuurlijk ook hypermoderne steden. Uh, dat, dat, uh, dat moet je ook niet vergeten. Maar toch ook nog heel veel kleine dorpjes... die van de buitenwereld zo goed als zijn afgesneden. Woestijnen en noem maar op... Uh, dat is toch een ander verhaal. Daar is die administratie niet zo uh, geweldig als hier. Nee. En in Ierland zijn ze ook bezig met die volkstelling. Daar was veel ophef hè? Uh, over de vragen met name die gesteld werden. Er werd uh, multiple choice gevraagd naar welke religie je uh, aanhangt. En, en de Ieren zagen liever dat er gewoon gevraagd werd... of je überhaupt gelovig bent of niet. Ja. Wie, wie stelt eigenlijk die vragen op? Ah, er zijn wel... Uh, afspraken die we gemaakt hebben in Europees verband over een bepaald aantal, uh, laten we zeggen, minimumgegevens die, uh, die we graag zouden willen weten, ook om onszelf te kunnen vergelijken met andere landen. Dat is natuurlijk logisch. Um, maar daarbuiten zijn het uh, toch de centrale bureaus voor de statistiek in de diverse landen die, die eventuele extra vragen uh, opnemen. En uh, daar wordt natuurlijk wel uitvoerig over uh, overlegd voordat dat. Uh, uh, voordat dat gebeurt. Ja. Maar blijkbaar in Ierland ja, lag dat toch uh, heel gevoelig. Overigens, in Nederland is dat natuurlijk ook in het verleden wel geweest. En uh, uh, de vraag over religie is ook lang niet in iedere volkstelling gesteld in het verleden. Want we doen al, al ruim 200 jaar uh, volkstellingen in Nederland. Ja. Um, ga, gaan er eigenlijk wel eens stemmen op om het toch weer op de oude manier te doen... zoals we het laatst in 71 deden? Nou... Wat je niet hebt met die methode van het uh, combineren van bestaande administraties is dat je uh, niet via door een op een andere manier, door langs de deur te gaan, tel je natuurlijk heel anders. Dan kijk je gewoon wie is daar en um, noem maar een categorie als illegale. Daar hebben we misschien wel een zeker beeld van, maar we weten niet in hoeverre dat beeld wel compleet is. En een telling door van deur tot deur te gaan kan daar toch meer licht opwerpen. Ook dan zul je ongetwijfeld weer mensen missen. En wat u net zelf ook suggereerde... er komen misschien ook wel eens foute antwoorden... Ja. en er wordt misschien wel eens wat bijgesmokkeld nee, bij de Ik denk dat de gemiddelde illegaal niet snel open doet... Hoor, als er iemand in een regenjas voor de deur staat. <laughs> dat zou kunnen. Ja. Ik weet niet of hij die regenjas ziet staan van tevoren. Hoor. Dat, uh... nee. Ja. nee, maar dus, zeg maar, zoals ze het in Duitsland nu gaan doen... dat dat in Nederland nog weer eens gaat gebeuren... Dat, dat die kans die achter niet zo heel groot. Nee, ik acht die kans in Nederland wel... Heel erg klein. Um, en, maar dat zou best dus kunnen zijn dat het dan eigenlijk het financiële argument van het allerbelangrijkste is. Ja. Want ik weet het. Uh, ik heb de, de cijfers zo niet uh, direct paraat... maar het zou wel eens kunnen zijn dat het nu maar iets van uh, 5% of 10% kost... van wat het oorspronkelijk kost als je langs de deur ging. Ja, ja. En we moeten op de kleintjes dus dat, letten, dus dat geldt ook hier. Het, ja, het Centraal Bureau voor de Statistiek is enorm opbezuinigd in de afgelopen jaren. Ja. Dank voor de uitleg, Peter Doorn van Data Archiving Network Service. Uh, de conclusie is dus uh, uh, eigenlijk een beetje van... Uh, nou, het is mooi wat ze daar in Duitsland doen... maar hier gaan we dat echt niet meer meemaken... Uh, al was het alleen maar vanwege het geld. Radio 1, het NOS-journaal. Hier is onderduiven wit. Het dodental als gevolg van het noodweer in de VS is gestegen tot 159. Alleen al in de staat Alabama zijn 128 mensen omgekomen. Verschillende staten hebben de noodtoestand uitgeroepen... en president Obama heeft hulp toegezegd van de federale overheid. De Syrische ambassadeur in Groot-Brittannië hoeft morgen niet te komen... op het huwelijk van prins William en Kate Middleton. Zijn uitnodiging is ingetrokken het protest tegen het harde optreden tegen de Syrische betogers. Daarbij zouden zeker 500 burgers zijn gedood. Het Japanse elektronica-concern Panasonic... wil de komende twee jaar wereldwijd 35.000 banen schrappen. Dat is ongeveer 9% van het totale personeelsbestand. In de Benelux werken ongeveer 100 mensen bij Panasonic. Die blijven waarschijnlijk buiten schot. En op de bodem van het Stieltjeskanaal bij Koevoorde in Drenthe... is een autovrak gevonden met daarin een stoffelijk overschot. Vermoedelijk is het een man uit Emmen die sinds 2006 werd vermist. De auto lag mogelijk al jaren in het water. Een schipper ontdekte het wrak toen hij het tegenaan voer. En dat is nieuws op dit moment. Dit is Radio 1. NCRV. Stand.nl. Jurgen van den Berg. En we gaan het hebben over de herdenking. want op 4 mei gaat de zoon van de bekende NSB'er Ros van Tonningen in Culemborg een toespraak houden. Zijn moeder bleef het gedachtegoed uitdragen en verdedigen, maar hun zoon Gimbert deed daar meerdere malen afstand van. Het blijft moeder, maar ze heeft toch uh, redelijk wat uh, hindernissen... En, uh, dan moet je gewoon mee om die gaan. Ik denk dat het hele jaar door uh, meneer Ros van Tonningen uh, kan praten over de verwerking van zijn verleden en ook het afstand nemen van zijn uh, ouders. Maar juist deze twee minuten per jaar, dat zijn de twee minuten dat mensen doden willen herdenken. Ronina Nafstaniël van het Sidi hoorde u als laatste en daarvoor een fragment van Grimbert Ros van Tonningen, de zoon dus, uit een eerdere uitzending van het programma Woestijnridders. Hij liet onze redactie vanochtend weten dat hij pas wil reageren na de herdenking van 4 mei. Wat hem betreft gaat zijn toespraak ook gewoon door, zegt hij. Um, is het een mooi signaal als 66 jaar na dato ook het leed van de NSB-kinderen op de dode herdenking een plek krijgt of is dit ongepast en nog veel te vroeg? Ik ga erover praten met Rabijn Evers van het Nederlands-Israelitisch kerkgenootschap. Dag meneer Evers, goeiemiddag. Goedemiddag. Ik begin altijd met drie keuzes aan het begin. U mag alleen maar ja of nee zeggen. Later komen we dan uitgebreid op de inhoud terug. Kinderen van NSB'ers zijn ook slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Ja. Het ene leed is het andere niet. Klopt. En de dodenherdenking is aan een nieuwe invulling toe. Nee. Goed, nou, u mag natuurlijk als luisteraar ook meepraten over onze stelling. Die luidt, het is goed dat de zoon van NSB-voorman Ros van Tonningen spreekt op 4 mei. Bent u daarmee eens of oneens, sms dat dan naar 7070. Dat kost 50 cent. U mag ook gratis bellen. Het nummer is 0800-1101. Dus 0800-1101. U mag stemmen op onze website www.standpunt.nl. En als u twittert, gebruikt dan de hashtag uh, standpunt. Um, het is goed dat de zoon van nsb voormalig Ros van Tonningen, spreekt op 4 mei. Rabijn Evers, eens of oneens? Ik ben het er niet mee eens. Ik denk dat het beter is als hij niet spreekt. Alhoewel er niets tegen de persoon van meneer Grimbert, de zoon van Rost van Tonningen, is. Uh, ja, ik heb een theologisch probleem mee. En ik heb er een emotioneel probleem mee. Theologisch is natuurlijk dat de Bijbel ons uh, vergevingsgezindheid ja. uh, dicteert. En de Torah gewoon zegt dat de kinderen, de Bijbel dus... dat de kinderen niet zullen sterven vanwege hun vaders. En iedereen zal om zijn eigen zonde berecht worden. Dat is een letterlijk citaat uit Duits. Erfzonde bestaat niet. Nee, erfzonde bestaat niet in het Jodendom En uh, daar heb ik het ook op dit moment niet over. Wat het eigenlijke probleem is, is de emotionele verwerking. Uh, op 4 mei... Die twee minuten, zoals Ronnie Naftali al juist zei... die zijn bestemd voor afstand te nemen... van wat er allemaal aan gruwelijks is gebeurd in de Tweede Wereldoorlog. Om troost te krijgen uit de herdenking... en om ook iets van zingeving te proberen te plegen. En troost veronderstelt uh, een bepaalde afstand. En ten opzichte van die Tweede Wereldoorlog... is die afstand er tot op heden, in ieder geval voor het Joodse bevolkingsdeel, nog niet. De wonden zijn nog gewoon te diep en eh, nog te groot om, om een helingsproces eh, gang te laten gaan. En onze wijze, onze geleerde uit de Talmoed van 2000 jaar geleden zeggen ook, troost u naasten niet, zolang zijn doden nog voor hem ligt. En dat is zeker het geval voor heel veel eerste generatie, maar ook vaak voor tweede en zelfs derde generatie slachtoffers van die Tweede Wereldoorlog en met name van dat Joodse ja. Holocaust leed. U, u, die eerste generatie, nou dat, dat snapt iedereen. De tweede generatie, daar hoort u toe, hè? Daar hoor ik bij en dat ik snap ook alles van. Maar ik u zegt zelfs de derde generatie... zegt ik... nu nog steeds van dit moeten we niet doen. Nou, ik merk bij mijn kinderen, de derde generatie... maar ook veel mensen die niet mijn kinderen zijn... dat ze nog steeds ontzettend veel moeite hebben... met die verwerking van de Tweede Wereldoorlog. En dat het een, uh, ja, een heel subjectief, intern psychologisch proces is... om daar een, plek, een plaats aan te geven in je persoonlijke leven. En dat moeten die slachtoffers zelf doen. En dat is niet alleen de eerste, maar dat zijn ook de tweede. En ook de derde generatie ja. mensen. Maar, maar dat... zal het dan... Zal het het dan nooit kunnen dat bijvoorbeeld deze NSB-kinderen uh, een, een plek krijgen tijdens de dode, dode herdenking? Ja, zeker. Dat kan zeker. Maar er moet uh, afstand zijn. Er moet afstand zijn van die Tweede Wereldoorlog. En die is er op dit moment niet. En ik stel die gevoelens van de nabestaanden gewoon centraal. En ik, ik, ik mis een beetje respect voor die werkelijk diep, diep getroffen gevoelens van de nabestaanden. En ook nog van de eerste generatie. Van wie mist u dat? Van, van iedereen. Ik hoor uit mijn omgeving ontzettend veel verzet. Ik weet dat het uh, op de, in de media niet zo naar voren komt... maar ik hoor intern erg veel verzet tegen... Uh, nogmaals, niets met meneer Grimbert zelf te maken te hebben... maar gewoon tegen de naam van Rost van Tonningen. Dat is bij vele mensen nog gewoon een schrikbeeld en een schrik ervaring. Als, als het, als het een, een, een kind van een willekeurige NSB'er was geweest... waarvan de naam niet zo bekend was geweest... had u er dan minder problemen mee gehad? Had ik er minder problemen mee gehad. Uh, Grimbert heeft absoluut uh, afgerekend met het nazi-verleden van zijn ouders. Maar daar gaat het niet echt om. Het gaat erom dat hier eh, kinderen van NSB'ers... de NSB'ers als eh, collaborateurs, als medewerkers met eh, Duitse bezetting... een heel ander oorlogsverleden hebben te verwerken. En eh, dat gaat niet goed met de... in ieder geval niet met het Joodse bevolkingsdeel als vervolgingsslachtoffer. Ja. En dat is niet te combineren in één eh, herdenkingsceremonie. Het is eh, bekend dat die kinderen van NSB'ers... daar Hele grote problemen vandaag met nog een het verhaal. verleden van hun ouders. Ik weet niet of je het verhaal vandaag gelezen hebt... dit van AD een, van een dochter van een NSB... hoezeer ja. zij heeft geleden als NSB-kind. Oh, uh, absoluut. Ja. Maar het is niet goed op één uh, op, op lijn te stellen. Je kunt het leed niet vergelijken. Wat met name bij de NSB-kinderen natuurlijk is... een enorm schuldgevoel. Terwijl bij de Joodse uh, slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog... Een, gewoon een groot leedgevoel is. Dat moet verwerkt worden. En dat, dat past niet goed bij elkaar. En Dat moet je niet proberen in, in die twee minuten bij elkaar te persen. Want wat wordt nou de inhoud van zo'n herdenkingsspeech... bij zo'n ge ge gezamenlijke plechtigheid? Ja, dat kan niet meer zijn dan een oproep tot verzoening. En daar zijn velen van ons toch, toch, toch niet echt goed aan toe. En laten we ons ook ver verplaatsen gewoon in, in de gevoelens van zo'n NSB-kind. Wat kan hij meer doen dan zich, zich rotschamen... tegenover de aanwezige, formale kampgevangenen? En als we dat gevoel niet kunnen op opbrengen... dan is dat het gezamenlijke gedenken natuurlijk ja. al helemaal betekenisloos. Iemand op onze site zegt, hij hoeft op 4 mei niet te spreken, maar dat mag wel. En dat is ook de vrijheid waar de herdachte verzetstrijders voor gevochten hebben. Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen. Maar nogmaals, ik leg de nadruk op de gevoelens van, van de voormalige gevangenen... van de concentratiekampen, hun kinderen, en misschien zelfs hun kleinkinderen... En, eh, ik denk dat wij er nog niet aan toe zijn aan dit soort gezamenlijke uh, herdenkingen. Dus als dat bijvoorbeeld op een andere dag zou zijn, ja. dan zou u daar geen enkel bezwaar tegen hebben? We hebben gewoon 364 andere dagen in het jaar waarop de gewoon herdacht kan worden. Het, het, het geeft een beetje het gevoel van, van leedroof. In die zin dat je dus de mensen niet rustig hun verdriet laat verwerken. Ik bedoel, ik vind het vreselijk de dagen zoals 25 februari, de dokwerken, de 4e mei, de 9 november, de Kristallnacht, dat zijn voor mij echt moeizame dagen waar ik, waar ik heel erg uh, zwaar tegen aankijk. En als ik dat ook dan nog moet gaan combineren met een gevoel van, oh, daar staat uh, de zoon van Rost van Tonningen, wat ik helemaal niets tegen de man heb. En hij absoluut afstand heeft genomen. Daar uh, wou ik u nog iets over vragen. want Dat hebt u een paar keer gezegd nu. En dat is ook gewoon zo. Hij jaren geleden ook in allerlei talkshows verschenen. Uh, ook, ook toen zijn moeder uh, nog steeds heel actief was. Hè, uh, ja. dat, dat, dat speelt waarschijnlijk ook nog mee. Tot aan haar dood heeft ze nog steeds dat, dat uh, gedachte goed verdedigd. Ja, uh, maar goed, hij heeft daar inderdaad altijd afstand van genomen. Ronnie Nafthaniel van het CD, uh, die zegt in de volkshand dat hij vindt dat hij grimmend dat te weinig heeft gedaan. Dat gevoel kan ik mij ook niet helemaal ontzeggen... Uh, maar aan de andere kant, we moeten iedereen de benefit van de doubt geven. Overigens, mijn eigen zoon is in de klas geweest, met een kleinzoon van uh, Ros van Tonningen, Een, een neefje dus. En uh, ja, die confrontaties waren toch ook altijd niet even uh, prettig. Mm. Met andere woorden, ik, ik ben een u, beetje bang. Maar u zegt ook dat Grimben dus eigenlijk nog te weinig heeft gedaan dan hij had kunnen doen. Nou, het had iets uitgesproken, afstand kunnen nemen en wat duidelijker kunnen wijzen op het gruwelijke en het totaal vervoerlijke gedachtegoed van de nazi's. Dat ja. had toch wel iets sterker gekund, dat is zeker waar. Maar dat, dat is een heel moeilijk dilemma, dat begrijp ik heel goed, als je, je moeder daar in het publiek moet uh, veroordelen. Want dat gaat niet zo makkelijk. Dat is zeker best goed te begrijpen. Dus ik geef uh, Grimbert alle, alle credit. Maar, ja, maar ja, kant... goed, u zegt er wel in de zin bij dat u vindt, eigenlijk ook vindt dat wat Nathaniel Naftanieel zegt dat, dat hij nog meer had moeten doen. Zou het dan nog uitgemaakt hebben? Nee, ik leidt? denk niet dat het wel had uitgemaakt. Het gaat dood gewoon om de onverenigbaarheid van die Twee gevoelens van je ja. kunt daar heel moeilijk als uh, kampgevangenen staan... en uh, tegenover iemand die daar ja, afstand uit de gezin... die naam is nog steeds zo, zo besmet... Uh, uh, en dan is dat heel moeilijk om je verdriet te verwerken. En daar gaat het om. Dat, is, dat zijn die twee minuten op acht, uh, om acht uur op 4 mei. Ja. Daar gaat het om, je moet er ongestoord je verdriet kunnen verwerken. Um, nog één ding over, want we hebben meneer Naftaniel vanmorgen zelf ook nog even gebeld. Uh, en die zei dat de argumentatie van Grimbert ook niet deugt. Hij, uh, hij is namelijk geen slachtoffer van de oorlog, zegt Naftaniel, maar van de foute keuzes van zijn vader. Ja, maar dat was toch allemaal uh, hetzelfde. Hetzelfde uh, laak en een pak. Dat is, ik denk niet dat je daar heel veel verschil tussen moet maken. Maar... Ik, uh, ik wil dat niet opblazen. Ik wil daar geen grote verschillen tussen maken. De, de man heeft heel veel moeite met... Uh... Verwerking van de rol van zijn ouders in de ja. Tweede Wereldoorlog. En dat is bekend. Gewoon uit de psychologie is dat bekend. Wat de uh, kinderen van de NSB'ers doormaken. Dat is zeker. Dat mogen we niet bagatelliseren. Ja. Maar ik wil wel zeggen dat we dat niet kunnen combineren in één korte herdenkingsplechtigheid. Nee. We, we, we weten natuurlijk niet wat, wat de toespraak zal zijn die hij gaat houden. Ik begreep wel uit het AD dat hij uh, iets gaat zeggen over een, een nieuwe invulling van de, van de dode herdenking. Mm -hmm. uh, daar legde ik u net ook een keus voor. En u zei heel ferm: uh, nee, de dode herdenking is zeker niet toe aan een Invulling. Dat hebben we vorig jaar nog meegemaakt. Toen de discussie er was over de Duitse ambassadeur. Hè? Of die ja. erbij moest zijn. Ja, is uiteindelijk niet gebeurd. Nee. U vindt ook dat nog steeds veel te vroeg. Ik vind het uh, te vroeg. En ik zal ook uitleggen wat het probleem is. Uh, uh, ons persoonlijke leed, en laten we spreken namens het Joodse bevolkingsdeel... Uh, wordt veel te veel veralgemeeniseerd. En dat hele wereldleed dat komt op onze schouders terecht. Hè. Auschwitz is plotseling overal aanwezig... en uh, alle ellende in de hele wereld wordt met ons leed verbonden. En dat, dat vind ik een beetje... Uh, ja, je neemt die eigenheid weg waarvoor nou net die 4 mei... om acht uur s avonds bestemd is. Dat is die eigenheid van wat er precies... 70 jaar geleden gebeurd is in de Tweede Wereldoorlog. Dat neem je gewoon weg als je het gaat veralgemeniseren. En ik heb al regelmatig meegemaakt dat uh, op openbare herdenkingen mensen gewoon die herdenkingen kapen voor hun eigen belang. En ik denk dat dat fout is. We moeten het zuiver houden. Mm. We moeten het houden bij wat het was en wat het is. En voor de Joodse bevolkingsdeel is het nog steeds een, echt een groot, groot, uh, groot trauma. De wonden zijn nog te diep en het, het helingsproces is nog helemaal niet goed op gang gekomen. Ja. Ik heb al gemeld hebben. We hebben vanmorgen Grummet even gesproken. Die uh, wilde van tevoren niks over zeggen. Hij, wil, uh, ja, hij wilde de, de, de speech uh, wel houden, zegt hij. Uh, de burgemeester van Culemborg staat erachter dat die speech daar wordt gehouden. Uh, weet u, wat, wat gaat de Joodse gemeenschap daar in Culemborg doen eigenlijk, uh, als dat doorgaat? Nou, binnen de Joodse gemeenschap bestaan natuurlijk heel veel meningen. We zijn daarom bekend dat uh, veel verschillende meningen hebben. Er zullen een aantal mensen naartoe gaan en een aantal mensen niet naartoe gaan. Een aantal mensen zullen het mooi vinden dat, dat iemand zo publiekelijk als het ware terugkeert op de foute schreden van zijn ouders. En anderen zullen het slecht kunnen verdragen. En met name dat laatste, daar, daar, daar, dat wil ik even benadrukken. Ja, maar het is niet zo dat er een oproep is van boycott het daar in Culeborg, want wij willen daar niet bij staan? Nee, absoluut niet. Nee. Ik denk niet dat dat... Uh, nee. We gaan kijken wat onze luisteraars vinden. Ik wil u graag vragen om uh, nog even te blijven zitten... zodat we die luisteraarsreacties zometeen uh, samen kunnen doornemen. Um, ik ga nog een keer ververs op onze site... want daar staat die stelling al de hele ochtend op. Het is goed dat de zoon van NSB-voorman Ros van Tonningen spreekt op 4 mei. Dat is onze stelling. Eens 73 oneens 27. En er is door bijna 1300 mensen gestemd. Stand.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag meneer. U spreekt met Marga Dodeman uit Amsterdam. Uh, mijn reactie is uh, dat het allemaal nogal hypocriet is. Als er een blonde mevrouw koningin van Nederland wil worden, dan is het niet erg dat haar vader fout was. En als deze meneer wil praten, ook al is het op 4 mei, dan is het wel erg dat zijn moeder fout is. Of was, want ze is ook alweer dood. Nou, zijn vader ook, hè? Vooral. Ja, ja. ja. Maar u vindt, dus, u vindt eigenlijk dat het gewoon moet kunnen? Ja, nou, ik, ik sta er eigenlijk vrij neutraal over. Ik maak me druk over de hypocrisie. Mm. En wat ik nu ook een beetje merk, meneer Evers zegt, dat het niet gekaapt moet worden. Maar volgens mij is het een nationale dodenherdenking. En gaat het niet alleen, hoe erg het ook is, hoeveel Joden er zijn omgebracht. Maar mm. worden alle doden herdacht? Ja. dat is ook zo. Dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag, mevrouw Van Veldhuizen. Nou, ik kan me helemaal verplaatsen in het standpunt van Rabijn e Evers... vanuit zijn gezichtspunt. En toch zeg ik, ben ik het ermee eens. En waarom eigenlijk? Ik vind toch ook als je ouders... Uh... NSB'er geweest zijn in de oorlog... en zeker als je de naam Rost van Tonningen draagt... Eh, en zijn moeder heeft al die tijd in de media... haar standpunten blijvend uitgedragen. Hij neemt daar heel bewust afstand van. Dan zeg ik van... deze man wordt zijn leven lang geconfronteerd. En waarom? Omdat hij niet meneer Jansen of meneer Pietersen heet. Als die man ergens komt, zal er altijd gevraagd worden... ben je familie van? Dus die man wordt net zo goed als als ook uh, de Joden, ook geconfronteerd. Dan weet ik wel, en dat, dat ben ik me bewust... op een hele andere manier dan de Jood. Maar ook hij wordt er continu mee geconfronteerd. Goed. En dan zeg ik... Eigenlijk vind ik het zelfs wel iets moedigs hebben... dat hij het aandurft, want hij weet wat hij over zich heen krijgt... en wat er gebeurt. Ja. En dan zeg ik, geef hem de gelegenheid en laat hem zeggen wat hij zegt. Punt is, misschien punt is is duidelijk, misschien is het voor hem een stukje verwerking. Dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag met Van Dijk. Nou, ik vind dat mij even de Spijk op de kop slaat. En ik zal zeggen waarom. Nog een ander aspect ervan. Het is een nationale doodherdenking. Er zijn miljoenen mensen die lopen met trauma's rond. Niet alleen... ...nabestaanden van verzetsmensen, nabestaanden van militairen... ...nabestaanden van Joodse mensen. Maar het zijn wel juist de verzetsmensen, de militairen, en de Joodse mensen... ...voor wie die herdenking en die doodherdenking absoluut wel. in de eerste plaats prioriteit heeft en is bedoeld. En het woord kapen is gevallen. En ik vind al die andere getraumatiseerde mensen die er zijn... die, hebben, die mogen 365 dagen per jaar mogen ze alle aandacht hebben. En moeten ze ook hebben. Maar ik vind niet dat ze borgen te spreken op deze dodendenking. Laat dat over aan nabestaanden van, van de Joodse mensen... van de verzetshelden en van de militairen. Goed zo, dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag, ik spreek met Nico van het Almelo. Dag. Dag, ik wil ook graag reageren. Ik vind het, uh, zou het ontzettend goed vinden als die meneer Rost van Tonningen zou kunnen spreken. Ik ben zelf uh, derde generatie slachtoffer in die zin dat mijn uh, grootvader uh, fout is geweest in de oorlog. Ik vind het al fantastisch dat er een burgemeester van een uh, partnerstad... Uh, uit Duitsland uh, hier bij de dodenherdenking in Almelo aanwezig is. En ik vind het, uh, zou het ook fantastisch vinden als een uh, ja, erkenning van de slachtoffers van de van de uh, mensen van de, uh, hoe zeg je dat, kleinkinderen en kinderen van NSB'ers om ook uh, hen als uh, slachtoffer ja. van de Tweede Wereldoorlog te hebben. U hebt uh, Rabijn evers gehoord, die zegt ik heb daar op zich ook helemaal geen probleem mee. Uh, hè, als, dat, als dat gebeurt op een dag. Naftanio, Ronnie Naftanio van het CIDI, noemde zelfs 5 mei dan om, om die dag dan daarvoor te bestemmen, maar juist op 4 mei niet. Nee, oké, okay, maar het, het, het, het, het is inderdaad niet alleen maar voorbehouden aan, uh, aan, aan, de, aan de Joodse gemeenschap, zeg maar, om hun doden te herdenken. Maar uh, ik denk dat het ook uh, slachtoffers zijn, uh, andere slachtoffers zijn, uh, in, uh, uh, die ook, of andere mensen die ook slachtoffers zijn van uh, ja, wat er in de Tweede hmm. Wereldoorlog is, is gebeurd. Hoe erg het ook is, hoor, want ik uh, kijk natuurlijk al het leed van de Joodse gemeenschap. Ja, dank u wel, voetbellen. Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag. Zeg het maar. Vrijheid van meningsuiting. Ik vind dat die man dat moet kunnen doen, Jurgen. Ja? Ik wil niet marginaliseren, maar wat gaat hij zeggen? Dat weten we niet. Waarom niet laten rusten? Ik wens deze man heel veel kracht, sterkte en een goede toekomst. Oké, okay, dank voor het bellen. Stand.nl, goedemiddag. Jallo, met mijn soel. Nou, ik vind chapeau voor die rabijn Even die verwoord, maar ik wil nog iets anders zeggen. Ik begrijp één ding volkomen niet. Het is toch een dodenherdenking. Welke doden wil die meneer Ross van Tongingen... waar ik trouwens helemaal geen probleem mee heb hoor... maar welke doden wil hij herdenken? Die doden moeten toch in de eerste plaats worden herdacht door degenen die er dichterbij die doden staan. Ja. En dat zijn, toch, dat zijn toch de nakomelingen van de joden. En maar dat goed, zijn u... toch van de verzetsmensen en de militairen. En NS, ik, ik, heb, ik vind dat het in strijd is met elk goed fatsoen en ethiek... om dode NSB'ers te gaan herdenken. Ja. Nee, maar dat is natuurlijk ook helemaal niet de bedoeling... van Grimbert Ross van Tonning En, en de, de dodenherdenking, dat is het woord waar u nu over valt... Is toch, heeft de, de laatste jaren sowieso natuurlijk een bredere uh, invulling gekregen. Nee, het gaat uit respect voor degenen die gevolgen zijn in de strijd... Zeker. voor de vrijheid van Nederland en voor degenen die het slachtoffer zijn... de Joden, vooral, maar ja. ook Zigeuners en anderen... Ja. Eh, van, van, van, van een verschrikkelijk nazi nee. gezien. Hebt u gelijk, in, maar bijvoorbeeld als daar een toespraak omheen wordt gehouden... dan wordt daar ook wel eens een verband met, met andere landen getrokken... bijvoorbeeld of, of de vrijheid, of, of noem, het, noem het allemaal maar, maar. Ja, maar dat is toch kaper. Ik, ik, ik denk dat het volkomen in strijd is, ook met de bedoeling... als daar iemand gaat spreken en dan een verband legt... met de bevrijding van Zuid- of weet ik veel welke ja. regio in de wereld. Het ja. gaat hier in Nederland om de verzetsmensen, de jouwse mensen en, en, en, en om de militairen. Ja. Dank u wel voor het bellen. Stam.nl. Goedemiddag. Dag, u spreekt met Antoinette Schaapman uit Aduard Groningen. Iedereen heeft natuurlijk een beetje gelijk. Maar het meest gelijk hebben de doden. En die kunnen niks zeggen. Nee. Ik geloof dat het fijn zou zijn dat meneer Ros van Tonnenke... ...gezien zijn achtergrond waar hij zich toch altijd op roept... De beschaving zou hebben gehad om dit niet te doen. Hij mag best praten, natuurlijk. Alle 364 dagen van het jaar. Maar niet op 4 mei. Ja. Laten we zelf onze eigen doden begraven. De NSB'ers horen helaas niet tot onze doden. En overigens, misschien is het verband niet erg relevant. Maar meneer Van Dunk mocht niet praten. En hij wel. Dat zou ja. ik zeggen. Ja, maar daar waren ook heel veel mensen het niet mee eens. Hè. Dat Van der Dunk dat hij niet mocht. Nee, gelukkig maar. Ja. Ja. Ja. Goed, dank u wel voor het bellen. Stam.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Ik krijg dat die meneer Grimbergen. Uh, uh, Grimbergen. Of uh, sorry, ja. Grimbergen is kan weer worden. iemand anders. Sorry? Nee, ik zeg Grimbergen, dat is weer iemand anders. <laughs> Inderdaad. Nee, maar die meneer moet gewoon uh, zijn speech kunnen doen, vind ik. Ja, en waarom? Uh, nou ja, het is eigenlijk het toppunt van, van, van hypocrisie hè, dat, uh, dat uh, erfzonde. Uh, voor Joden uh, dan uh, uh, niet het bestaat uh, en, en voor meneer Grimmert wel. Ja. Nou ja, u hebt ook in het begin gehoord het dilemma waar uh, Rabijn Evers mee zit. Uh, die heeft dat ook uh, netjes uitgelegd. en Hij zegt dat anderen telt toch zwaarder dan wat mij betreft. Ja, maar goed, we hebben het, we hebben het hier over een nationale herdenkingsdag. Uh, het, is een nationaal, het is niet voor niks nationaal. Het is niet uh, de Joodse herdenkingsdag. Het is een nationale herdenkingsdag dat betekent dat het voor... Alle Nederlanders is. En ja. dat is ook van Grimmer. Goed, dank voor het bellen. Uh, dat zeggen we tegen iedereen. Uh, zeker ook over dit gevoelige onderwerp, want dat is het. Rabijn Evers heeft meegeluisterd naar de reacties. Uh, wat, wat vindt u ervan? Nou, ik begrijp uh, iedereen zijn reactie en iedereen heeft recht op zijn reactie. En ik vond het ook heel mooi die verschillende standpunten die zo naar voren kwamen. En ik geef zeker toe dat het iets moedigs heeft van Grimbert om toch te komen. En uh, aan de andere kant, ik benadruk nogmaals toch dat Joodse leed. En ik, ik, ik, ja, ik kom voor mijn mening op. Ja, mensen zeggen, het, het woord hypocriet viel een paar keer. Ja, dat, dat vind ik een beetje een moeilijk woord. Ik, bedoel, ik ben heel oprecht in mijn gevoelens. In de gevoelens van de mensen om me heen. En eh, dat woord hypocriet past er niet bij. Alhoewel inderdaad er misschien eh, andere mensen zijn... die ook eh, niet zouden moeten spreken op de vierde mei, denk ik. Ja. En u hebt die meneer gehoord uit Almelo, derde generatie van een van, uh, NSB-familie, zeg maar, zijn ja. opa zat bij de NSB. Mm -hmm. Ja, en, en die verwoorden ook toch een beetje van dat, dat, hij, dat, hij, dat het voor hem dan ook toch een soort bevrijding is als, dat, als dit zou doorgaan? Nee, ik begrijp het volledig. Natuurlijk. Dat heeft zeker een bevrijdende werking om daar uh, je gevoelens te mogen uiten. Maar aan de andere kant vind ik het uh, onverenigbaar met de echte slachtoffers. En ik denk dat we daar een groot verschil tussen moeten maken tussen dan de agressoren en de slachtoffers. En uh, op 4 mei om. Om acht uur dan de slachtoffers, even centraal en laten we het daarbij houden. Ja. U hebt er straks nog uh, gezegd: hè, van uh, over, over de eerste generatie, tweede generatie, zelfs de derde generatie die hier moeite mee heeft, dus, ja. zeg maar uw kinderen. Um, ik, ik vroeg dan ook van wanneer is, dan, uh, wanneer is dat dan wel voorbij? Dat, dat, dat is denk ik niet te zeggen dan. Hè? Uh, nou, dat is wel te zeggen, dat zal nog een paar generaties duren. Maar uh, kijk, die dreiging uit de Tweede Wereldoorlog, die wordt natuurlijk toch een klein beetje warm gehouden door het uh, bestaande antisemitisme. En ook. Uh, Duidelijk anti-Joodse uitingen in de publieke ruimte. En eh, de angst voor herhaling van wat er toen gebeurd is, is toch niet helemaal weg. Ik bedoel, we worden doorlopend geconfronteerd met anti-Joodse agressie. Of dat nou op internet is, of in de media, of op straat. Maar je wordt er wel doorlopend mee geconfronteerd. En het blijft gewoon leven, het leeft gewoon voort. En het is eenmaal gebeurd, maar het kan elk moment weer gebeuren. Ja, en, en ik, ik vertaal het nog maar even een keer. U zegt eigenlijk uh, met zoveel woorden van ik, ik misgun uh, Ros van Tonning en ook al die andere kinderen van NSB is helemaal niet een, een moment dat zij, uh, nou ja, dat zij daarbij stil kunnen staan, dat ze ook heel veel leed en ellende hebben meegemaakt, maar ze moeten juist niet op dat moment nee, van 4 dat, mei. Dat moet je niet vermengen. En als je het vermengt, laat je zien dat je toch niet begrijpt dat die twee soorten verwerking van trauma totaal niet bij elkaar passen en elkaar juist storen. En dat vind ik het, het, het, het meest erge vind ik, dat je de mensen niet hun eigen rouwproces gunt. En dat is nou eenmaal geconcentreerd op uh, 4 mei om 8 uur s'avonds. Dat moet je zo laten. Je moet het zuiveren. Laten. Je moet het niet vermengen met andere gevoelens... die zeker even oprecht en zeker even belangrijk zijn. Maar je moet dat gewoon zo laten, ja. zuiver laten. En dit alles, ondanks dat die vergeving voor u eigenlijk heel belangrijk is? Vergevingsgezindheid is een absolute hoeksteen in het Joodse denken. en Daar zijn we zeker mee bezig. Maar laten we toch niet vergeten dat alles wat in de Tweede Wereldoorlog is gebeurd... die stigmatisering en die uitsluiting... Eh, dat we die toch nog wel regelmatig tegenkomen. Zij het in veel mildere vormen, maar toch hmm. wel. Ja, goed. Ik, ik wil u graag danken voor uw bijdrage aan deze standpuntenl. Rabijn Evers. Um, ik ga kijken naar de laatste gegevens op onze site. U kunt er aan de hele middag blijven reageren, want die stelling blijft daar staan. Het is goed dat de zoon van nsb voorman Ros van Tonningen spreekt op 4 mei. Eens 72 procent, oneens, 28. En er is door ruim 1400 mensen gestemd. Zometeen na twee is het. Dit is de dag, Elsbet. Ja, we gaan het hebben over in Holland. Daar is van alles aan de hand. Een voormalig docent uh, Hans van Willigenburger heet niet de Hans van Willigenburger, <laughs> maar een andere heeft een boek geschreven waarin hij ook beschrijft hoe hij daar als docent volstrekt onbevoegd aan de slag ging en hoe de dingen daar misliepen. Dus het zal hem niet verbazen. Dit die, rapport. die zal daar ook trouwens nog heel vaak aan gereden worden. Dat, dat, bent dat u gebeurt nogal dat, dat, dat gebeurt heel vaak. Alja ja, die is priester in de anglicaanse kerk en die gaat eens dus even het religieuze aspect van het koninklijk huwelijk voor ons belichten. Morgen, want William wordt ook hoofd van de anglicaanse kerk morgen. Of morgen, als hij koning ja. wordt. Nou, en nog een paar andere onderwerpen, maar die hoor je zo meteen. Goed zo, zo meteen na tweeën. Dit is de dag. Ik eh, wens u een prettige donderdag. verder. Morgen zijn we er dus niet, in verband met dat huwelijk. Dus graag tot maandag. Als je echt luistert naar elkaar, ding, ding. dan hoor je zoveel meer. NCRV.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 Ja, lekker bezig, Karel. Door een betere doorstroming komen we verder. Dit is Radio 1.